8 uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. De EU legde elektronische sigaretten aan banden. In de nabije toekomst gelden voor de e-sigaret dezelfde regels als voor medicijnen. Het Europees Parlement en de lidstaten hebben afgesproken dat e-sigaretten nog wel vrij verkocht mogen worden, maar dat er striktere regels gaan gelden. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat e-sigaretten die nicotine bevatten verslavend zijn en zeer giftige en kankerverwekkende stoffen kunnen bevatten.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 Martin Koeman, vader van de beroemde voetbalbroers Erwin en Ronald... is op 75-jarige leeftijd overleden. Koeman werd sinds enkele dagen in coma gehouden... nadat hij in Leeuwarden werd getroffen door een hartstilstand. Daar overleed hij in het ziekenhuis. Martin Koeman was onlosmakelijk verbonden met FC Groningen. Als speler kwam hij meer dan 500 keer uit voor GVHV en later FC Groningen. Ook na zijn carrière bleef hij actief voor de club. Het weer, vannacht gaat het regenen en worden tussen de 3 en 7 graden. Morgen trekt de regen weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt lokaal 10 graden. Ook vrijdag is het grotendeels droog. In het weekend neemt de regenkans weer toe. Dit was het NOS Journaal.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 Steun, Stichting Vluchteling, geef op Giro 999. Vragen over je zorgverzekering? Bel de Zorgexperts van Independer NOS, NOS, NOS Radio Langs de Lijnen met Robert Meder. Dan zijn we weer na achter. De bal rolt op vier velden. Laten we beginnen bij AZ. Heerenveen begon om kwart voor zeven. En die houdt kan. 18 minuten in de tweede helft. 1-1 de stand. Vrije trap voor AZ. Dat weer wat sterker begint te worden. Kijken wat Maarten Martens met de vrije trap vanaf de linkerkant kan doen. Op de punt van het strafschopgebied. Daar komt die bal bij de tweede paal. Wordt gekopt en overgekopt. Eén hele grote kans gezien voor Heerenveen. Maar het lijkt wel alsof Van La Parra op voetbalt Want die glijdt constant onderuit. Ook op het moment dat hij de bal voor het inschieten had. Richting het doel van AZ. hij weg en was de kans verkeken. Nu een doeltrap voor Herenveen. Bij een 1-1 stand na 63,5 minuut spelen in Alkmaar tegen AZ. Kwart voor acht begonnen Rodi SC Vitesse. Bas, ik heb eigenlijk nog niks opgeschreven. Het is 0-0 na 20,5 minuut. En nou graaf ik in mijn geheugen. En op mijn leeftijd moet je dan behoorlijk doorzetten. En dan denk ik, wat heb ik eigenlijk gezien? Een keer een vrije schop die 4 meter overging. Nog een keer zo'n balletje dat aan de andere kant na een aanval van Roda... die wel aardig was, net niet voor de goede voet kwam. Dat er nog zei, is dat geen strafschop? Toen keken we naar de herhaling en dat was het helemaal niet. Nou ja, zo'n wedstrijd 0-0. Het moet nog beginnen. Ja, dan gaan we even kijken bij uh, Frank Wienaert. Uh, Cambuur tegen FC Utrecht. Ja, kan ik constateren dat ik daar vijf minuten al meer heb gezien dan Bas in ieder geval. Namelijk een kopkans voor de ridder naast. Een schot van Bakker naast. En een kopbal van Barton naast. En dat allemaal dus in de eerste vijf minuten bij Cambuur tegen Utrecht. En Utrecht dat meteen Cambuur wilde gaan vastzetten. Overal op het veld één tegen één. Achter de bal aanjagen. En met succes. Dat leverde namelijk de eerste kans van de wedstrijd op. Cambuur reageert daarop door rustig te blijven. Onder de druk uit te voetballen. En zo twee kansen terug te creëren. Maar allemaal nog zonder resultaten. In de openingsfase, het is 0-0. Kijk hoe de openingsfase is bij JVC Kuik tegen MVV Maastricht, Richard. Ja, JVC Kuik is goed begonnen aan deze wedstrijd. Een hoogtepunt natuurlijk in de clubhistorie van de topklasse... die het op dit moment ook zo goed doet. In de competitie staat derde en vanavond dus in die bekerwedstrijd... achtste finales tegen MVV uit de eerste divisie staat haar dertiende. Gaat allemaal niet zo goed met de Zuid-Limburgers. In deze wedstrijd op het kunstgras in Kuik is er nog niet zo heel veel gebeurd. Klein beetje dreiging van MVV, maar ook een paar goede momenten... van de thuisploeg, JVC Kuik. Goed, en zo wordt het zeven uh, minuten... Over voor acht zijn we in de tweede uur van NOS langs de lijn. Dat duurt tot elf uur vanavond. Zo meteen om kwart voor negen begint de laatste wedstrijd van vanavond. Herakles tegen Feyenoord. Ook een mooie topper. Goed, um, eerst de uh, clash en rock the cash bar. King told the 1982, de Clash en Rock. De cashbar en die houtkamp aan Z Heerenveen, Eerst helft was veelbelovend. Ik heb een beetje het gevoel dat het inkakt. Dan zit ik ernaast? Nee hoor, zit je helemaal goed mee. Want het is wat minder geworden. De Wedstrijd heeft een doelpunt nodig. Nou, misschien dan nu een inworp van Heerenveen. Snel genomen of Finn Bogesom. Maar die gaat ook op ze zijn gezicht en uh, glijdt dus weg. En dan kan uh, AZ overnemen. En goed ook. Als Koepenstond uh, de bal heeft en alleen richting uh, het doelaf lijkt te gaan. Het speelt hem opzij. Johansson. Johansson. Even kappen. Nee. Oh, die moet erin. Hij schiet hem tegen de keeper aan. Noordveld heeft uh, nog wel bal bezit. Naar Berens. Berens moet hem uh, breed geven. Doet dat ook. Naar Viergever. Viergever in strafsoepgebied. Maar dat is een mannetje te veel En dan uh, de afvallende bal. Weer voor AZ. Voor Johansson. De andere Johansson. Naar Ortiz. Ortiz bal naar buiten. Naar Berens. Berens moet met uh, voorzet komen. Gaat het straks op mogelijk in. Een uh, schaar. Schiet de bal. Redding Noordveld. En oh, de rebound gaat er ook niet in. Wat een kansen krijgt AZ zich. Wat een ongelofelijke kansen deze hadden. Daar had er toch eentje minimaal van in moeten gaan. Eerst die enorme voor Johansson. Die uh, uitstekend kapt wordt. Daar niet van. Maar die bal moet er gewoon in. Na nou, goed voorbereidend werk van Goedmoensson. En dan. Uh, de kansen daarna, nou daar had er toch ook wel eentje van in uh, mogen gaan. Maar de grootste kans was voor Aron Johansson. En dan zitten we al na 70 minuten, nog 20 minuten te gaan. AZ dat iets sterker begint te worden. En ik zei het al, deze wedstrijd heeft een doelpunt nodig. Sowieso, want één van de twee moet doorgaan naar de volgende ronde. Vooralsnog is geen van beide geplaatst. Want het staat 1-1 bij AZ Ereveen. Roda Vitesse, Bas. 0-0. Nog altijd in een fase na 27 minuten nu dat Roda wat opkomt en wat mogelijkheden krijgt. Zo even een uh, schietkant gezien voor Mitchell Donald. De bal ging een metertje naast. Veldhuizen moest wel gestrekt naar de hoek. Maar zag dat het goed afliep zonder zijn ingrijpen nu komen ze opnieuw. het nee, aangespeeld Komt hij hier? Nee! Want die bal stuit het net voordat Nemet schiet op. En daardoor maait hij hem meters over de kooi van Piet Veldhuizen. Hij staat Neemert in het strafstofgebied nadat hij daar eigenlijk in één beweging naartoe geduwd is... Met bal en al door Mitchell Donald. Een snelle aanval van Roda opnieuw. En zo zijn er toch twee, drie kansjes geweest. Voor de thuisclub in het... Uh Deel van de wedstrijd, nogmaals waarin Roda wel ook de zaken wat naar zijn hand wil zetten. Het is een beetje regieloos geweest. Je hebt altijd het gevoel welke van de ploegen wil. En welke van de ploegen kan ook de regie over de wedstrijd nemen. Dat hebben we nu helemaal nog niet gezien. Oei, nu laat Van Peppe zich poorten door Ibarra. Komt er een grote kans voor Vitesse? Bal voor de goal? Nee! Want net loopt Dijkhuizen nog in de weg zodat de bal niet bij Chanturia komt. Of Piazont zou dat zijn geweest, pardon. En zo loopt het allemaal voor Roda aan die kant goed af. Nou, mag je dat strikt genomen niet als een grote kans opschrijven. Maar een grote mogelijkheid was het zeker wel. Uh, goals, nou ja, die hebben we hier niet gezien. Maar Frank, die vindt dat heerlijk in Leeuwarden. Ja, heerlijk. Er moet altijd wel ergens een goal vallen. Die valt bij mij na 13 minuten. Kambuur tegen Utrecht. En Nienhuis krijgt hem op zijn naam. Want de bal gaat volgens mij via Toornstra. En de paal tegen Nienhuis aan. Die denkt dan, hé, hey, ik heb hem. Maar dat bleek maar schijn. Want uh, op het moment dat hij graaide... Uh, graaide uh, vloog de bal al over de doellijn. Eigenlijk een... Uh, een soort halve kans voor Utrecht. Opgebouwd over de linkerkant via Oor. Die daar veelvuldig opkomt. En dan ingespeeld op de ridder bij de eerste paal. Die staat met zijn rug naar de goal. Die dreigt naar de bal kwijt te raken. Maar op de een of andere manier krijgt hij hem toch bij de tweede paal. En daar duikt de op. En uh, daar is Nienhuis uiteindelijk degene die hem als laatste aanraakt... en hem over zijn eigen doellijn heen werkt. Daar waar Cambuur dacht dat ze de wedstrijd een beetje onder controle hadden... door die bal rustig rond te kunnen tikken. Maar bij vlagen besluit Utrecht dan onder leiding van de ridder om druk te zetten. Dat doen ze nu ook. En dan moet Cambuur onmiddellijk terug richting doelman Nienhuis. En die heeft 9 van de 10 keer geen betere oplossing... dan de lange bal naar voren in de richting van Barton. En dan proberen te voetballen vanuit de zogenaamde tweede bal... De, namelijk de bal die terugkomt van of de verdediger of de spits... die dan moeten gaan koppen richting het middenveld. Dat gebeurt nu ook. Dan wint Bartow en komt de bal bij Lukoki terecht... in de buurt van het strafschopgebied van uh, Utrecht. Dat is het wat je het liefste hebt als uh, kambuur de Bal achter. Lukoki wil graag hoekschop. Bulthuis doet nu alsof hij het gelijk aan zijn zijde heeft. Rent zo snel mogelijk bij die hoek weg. En uh, krijgt ook meteen gelijk overigens uh, van de assistent scheidsrechter. En dus inderdaad de doeltrap voor uh, Ruiter en de zijnen. En de voorsprong natuurlijk ook voor Utrecht. We zijn een kwartier... Een kwartiertje onderweg, een klein kwartiertje. in Utrecht leidt dankzij die ongelukkige actie van Nienhuis 1-0. Ook een klein kwartiertje onderweg bij uh, Richard van der Malen bij Kuik tegen MVV. Ja, op Sportpark Groenendijkse Kampen waar een grote rode wit vlag, witte vlag wappert hier met het clublogo van JVC Kuik. Het is sfeervol, het staat dik. niet helemaal stampvol. Want achter de beide goals, daar hadden nog zeker een 5 600 man rustig bij kunnen zijn. Het voetbal is tot nu toe niet onaardig hoor, van JVC Kuik. De thuisploeg dus met een aantal momenten uit spelhervattingen al gevaarlijk geweest in het eerste kwartier van deze wedstrijd. 0-0 de stand, ook MVV zo bij tijd en natuurlijk wel... ...in het strafschopgebied van de tegenstander. Maar heel veel gevaarlijke momenten van de ploeg van Tini Ruis. Kuikenaar dus in hart en nieren hebben we nog niet gezien in deze wedstrijd. MVV dat het belabberd doet in de eerste divisie. De verwachtingen zijn in Maastricht altijd hoog. Maar de ploeg staat op dit moment slechts dertiende. En Tini Ruis staat ook een beetje, ligt ook een beetje onder vuur daar. Het verhalen zijn zelfs dat als MVV vanavond wordt uitgeschakeld in het bekertoernooi... ...dat er een aantal boze fans in... Maastricht, de bus van MVV zouden willen opwachten. Nou ja, goed, Tini uh, Ruijs kan altijd nog hier bij zijn ouders achterblijven... als MVV vanavond uh, zou worden uitgeschakeld. Tot nu toe is het een gelijk opgaande strijd. Je heeft... Ja, daar gaat de verbinding. Is al een keertje eerder, eerder gebeurd. Maar goed, we herstellen hem wel weer. Andy. Oh, wat een kans zegt Weer voor AZ. Berends trekt goed naar binnen in het strafschopgebied. Krijgt er ook alle ruimte voor. En schiet de bal halfhoog rechts van de keeper in. Maar die keeper, en dat is Christopher Noordveld... ...heeft een uitstekende redding in huis... ...waardoor de bal naast het doel via deze keeper komt. En dus een hoekschop voor AZ. 1-1 de stand, 75 minuten gespeeld, kwartier nog. En het is weer ontvlamd deze wedstrijd. Eerste kwartier was matig, maar tweede kwartier is alweer leuk. Daar komt de hoekschop vanaf de linkerkant van Maarten Martens voor het doel. Die kan er tegen, zijn hoofd tegen zetten, niemand. De bal glipt helemaal door naar de andere kant van het veld... ...waar Van La Parra de bal heeft opgepikt, maar er heel weinig mee kan doen. Hij loopt de bal zo over de zijlijn en AZ... Ruikt uh, dat er uh, nu in deze uh, periode uh, mogelijkheden zijn om uh, eventueel die 2-1 te gaan maken. Weer in de aanval AZ van Arnold die de bal wegkomt. Haps die hem terugbrengt gaat de bal over uh, Berens heen. Is het de Otikba die een uh, hele blinde trap naar voren heeft. Die bal komt uh, terecht. Bij Leeuw, ex-Heerenveen. Goede wedstrijd spelend tegen zijn oude club voor AZ dus. En uh, hij gaat de bal weer opbrengen. Doet dat in de 76e minuut van de wedstrijd met Ortiz. Ortiz die de bal heeft gekregen van Gouwenleeuw. En hem teruggeeft aan de centrale verdediger. Die wat stappen naar voren heeft gedaan. Bal nu de diepte in. Mooie bal richting Johansson. Kan hij hierbij. Otikba erbij. En dan maakt Johansson een overtreding in het strafschopgebied van de tegenstander op Otikba. Dus een vrije trap voor Heerenveen. We zijn het laatste kwartier alweer in. Nog 14 minuten te gaan in Alkmaar. Een koud Alkmaar, maar wel een leuke wedstrijd om naar te kijken. Veertien minuten nog, 1-1 bij AZ Heerenveen. Het laatste kwartier van de eerste helft zijn ze ingegaan bij Bas Roda Vitesse. Nog altijd 0-0 en balbezit voor Vitesse via Leerdam aan de rechterkant van het veld. Ibarra aangespeeld, Pruppe biedt zich aan maar wordt in eerste aanleg overgeslagen. Krijgt dan toch de bal, dan duikt Ibarra het gat in aan de rechterkant. Achtervolgd door Van Peppe krijgt de bal ook terug. Zo komt er een Vitesse aanval waarbij nu het strafselgebied in zicht komt. En Chanturia paas daarvan aan, Holt Die staat aan de linkerkant op de punt van dat strafschopgebied. De bal er maar is in, die wordt doorgekopt. Atsu wil er nog bijkomen maar ziet dan op het allerlaatste moment dat Kooter zich voor de bal werpt. En zo komt er dan toch een einde aan een nou, toch zeer behoorlijke Vitesse-aanval... waar in ieder geval een idee achter zat. En waar Vitesse zich van de, de beste kant liet zien als je het hebt over vandaag. Want Vitesse valt nog niet mee. Vitesse heeft wedstrijden gespeeld dit seizoen... waarvan je zat te kijken en dacht... nou, dat ziet er heel aardig uit. Dat is vandaag echt nog niet het geval. Bij Roda heb ik het gevoel dat ze af en toe nerveus zijn. Misschien wel door de veranderingen. De trainer weg en een nieuwe interimtrainer weliswaar op de bank. Want uh, er gaat heel veel mis bij Roda. Misschien willen ze zich ook... ...te geforceerd bewijzen. Dat zou ook maar zo kunnen. Dat moeten we in afloop maar eens gaan vragen. Terwijl Kali nu paast op Hupperts. Nou, als er één snel is bij Roda, is de Hupperts. Die gaat weg aan de rechterkant van het veld. Kan bij de cornervlag de bal nog net binnenhouden. Dan moet er een voorzet komen. Nee, met een Donald voor het doel. bal komt laag. Ja, dan heeft het niet zoveel zin. Die wordt weggewerkt door Kasia. Opgevangen opnieuw door Hupperts. Die hem dan niet opnieuw voor het doel brengt, maar terug speelt naar Kali. Die loopt tussen de drukte in nu eigenlijk in plaats van eruit. Speelt dan de bal naar zijn smaak tegen hun hand. Kijkt vervolgens als er geen fluitje komt naar de scheidsrechter Blom. Waarom fluit je niet? Blom heeft het blijkbaar niet gezien. Ik ook niet overigens. En dan gaat de bal die uh, op de rode helft terechtgekomen is. Weer uh, over naar de andere partij. En kan de ploeg uit Kerkraden gewoon weer beginnen aan de opbouw. Via Biemans. 10 meter voor de middenlijn. Biemans kijkt. Er komt eigenlijk niemand naar hem toe. Versnelt even. Dan komt Prupper kijken. Dan moet Biemans toch gehaaster dan dat hij van plan was een paas geven. Die paas levert balverlies op. De balverlies leidt vervolgens Ibarra ook weer even. Daar doet Roda dan op zijn beurt weer weinig goeds mee. En zo mag Vitesse dan toch eens gaan proberen om te gaan opbouwen. In dit geval via Van der Heijden. De eerste helft is 35 minuten oud. Het is nog 0-0. Er zijn nauwelijks kansen geweest. Het valt allemaal nog niet heel erg mee. En je mag dan zeggen dat is een cliché, maar het is wel waar. De thuisblijvers krijgen toch een beetje gelijk verlopen. Want er zijn maar 6700 toeschouwers vanavond hier.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 Fraser and something in the water. We hebben de, knopjes, uh, of de boeltjes weer aan elkaar geknoopt, om het zo te zeggen. En we hebben weer verbinding met uh, Kuik. Kijken of we wat uh, gemist hebben. Richard. Ja, ik heb er een paar stewards bij gezet, uh, Robert. En die mogen daar ook niet meer weg bij die telefoonlijn. De enige die ze hier op het uh, sportpark hebben. Het nieuws is dat JVC Kuik zojuist twee minuten geleden op een 1-0 voorsprong is gekomen. En dat werd met heel veel gejuich hier natuurlijk uh, begroet op het sportpark. Dat uh, gevuld is met ongeveer 4000 toeschouwers. Mooie goal van Fatih Ben Ahmed en gekozen. Klungel achterin bij MVV ging eraan vooraf. Vooral bij Rick Gene. En toen had Ben Ahmed min of meer een vrije doortocht richting Bram Castro. De keeper van MVV schoof de bal goed in de benedenhoek. En zo leidt JVC Kuik dus met 1-0 e in deze wedstrijd. In het Bekerduel waar ze zo graag willen stunten. Waar ze zo graag willen doorgaan richting de kwartfinales. MVV is toch een beetje van slag na die goal. Want voor de 1-0 e van Ben Ahmed had JVC Kuik ook al een goede kans om de openingstreffer te maken. Nu wordt de bal achterin even weggeroeid. Opgevangen langs de zijlijn door een van de vele stewards die hier ook op het veld aanwezig zijn. Of rond het veld moet ik natuurlijk zeggen. En zo heeft de MVV nu de bal achterin met Verdellen. De geroutineerde centrale verdediger met een lange peer gaat het dan naar voren. Dan wordt de bal weer weggekopt door JVC Kuik dat de boel toch aardig onder controle heeft in de eerste 25 minuten van deze wedstrijd. Het is dus 1-0. Doelpunt van de zeer gevaarlijke Fatih Ben Ahmed. Gaan wij op weg naar een verlenging. AZ Heerenveen, Andy. Meestal is dat als een wedstrijd om kwart voor negen begint in Kerkrade of in uh, uh, Groningen zit of zo. Maar het lijkt erop dat het in Halkmaar ook kan met een kwart voor zeven wedstrijd. Want we hebben nog uh, zeven minuten te gaan. 1-1 de stand tussen AZ en Heerenveen. AZ had het al lang af moeten maken. Zojuist ook weer een enorme kans voor Johansson. Maar ook hij kon hem er weer niet in schieten. AZ dus beter. Uh, Heerenveen wel twee mogelijkheidjes gehad met uh, twee schoten. Nu eens goed uh, aan de rechterkant. Uh, overtreding gemaakt door Van Annholt. En dan krijgt uh, AZ de vrije trap. Twee schoten gezien. Uh, onder andere van Basset die uh, het zijn uitraakte. En dat was een uh, goede mogelijkheid voor Herenveen. Maar voor de rest is het eigenlijk AZ in de tweede helft. Zeker het tweede gedeelte van de tweede helft dat de klok slaat. Nu die vrije trap van Maarten Martens. Even kort genomen op Haps. De linksback. Omdat uh, buitens geblesseerd is aan de voet. En de vaste linksback, Nick Viergever, centraal achterin speelt. Speelt Haps dus uh, links achterin. Een goede aanval. Zo uh, gaat de bal naar voren. De mogelijkheid weer voor AZ. Maar wel komt nog niet voor. En ook niet in tweede instantie. Het levert slechts een hoekschop op. De actie van Johan berg Goedmoedson, Die uh, daar meer mee had moeten doen. Die bal had uh, echt gewoon voor het doel moeten zijn. Waar Aaron Johansson stond te wachten om de bal binnen te tikken. Maar dat lukte niet. Het levert weer een hoekschop op voor AZ. En vanaf de rechterkant. Met het linkerbeen wordt hij genomen door Maarten Martens. Een indraaiende bal dus. Waar Johansson, de keeper, het uh, lastig maakt. Gouweleeuw erbij staat. De uh, hoogte van de penalty En daar komt die bal. Richting tweede paal. Richting Goedmoedson. Die kan koppen. Komt de bal terug. En dan uh, uh, wordt die ingeschoten door Ortiz, door Berens. En dan, oh, wat nog een klungel op de doellijn. Met heel veel moeite wordt er uitverdedigd door Heerenveen. Maar goed ook. Want uh, Van La Parra is weg. Van La Parra is aan de linkerkant weg, maar houdt de bal bij zich. Ja, dat moet je niet doen als je zo lekker in de counter bent en hem nu helemaal terugspeelt op Dijks. Dit was een mogelijkheid, want Fien Bogus ontstond te wachten in het centrum om een bal te krijgen van Van La Parra. Maar Van Laparra die uh, zag dat niet of wilde dat niet doen. En dan is het uh, nu helemaal voorbij met de aanval voor Heerenveen. Want Gauweliju heeft uh, overgenomen, speelt de bal even opzij naar Goudelje. Goudelje, oh slechte bal. En daar mogelijkheid voor Bilal. En die schiet hem naast. Nou, Bilal Baracicoglu heeft de mogelijkheid om Veen op voorsprong te zetten. Maar schiet de bal hard langs het doel van Esteban. En zo houden we het spannend hier in Alkmaar bij 1-1 AZ Heerenveen. Goed, kijken of het net zo spannend is bij Bas. Roda Vitesse. Ja, het wordt wel wat levendiger vind ik. Na 42 minuten in kerkrade 0-0 bij Roda Vitesse. We hebben in ieder geval twee beste kansen voor Vitesse gezien. Twee keer eigenlijk op een identieke manier. De eerste werd overigens echt de kansen, de tweede niet echt. Wat gebeurt er? Van achteruit een paas over 30, 35, 40 meter. Schitterende lange bal in eerste aanleg opgevangen door Van Aanholt. Goed meegenomen langs Dijkhuizen en oog in oog verschenen met Courto. Maar weliswaar uit een hele moeilijke hoek en toen moest Van Aanholt schieten en dat deed hij over. En eigenlijk een paar minuten later vergelijkbare bal van Atsu van achteruit. Aangenomen op de borst door Piazon. Maar die kon toen uiteindelijk net niet tot een serieus schot komen. Maar dat zijn wel mogelijkheden geweest voor Vitesse. In de tegenstoot heeft Roda er ook wel weer een paar achter de naam. De voornaamste was zo even van Nemet, Die wel werd weggestuurd in een groot en gapend gat. Dat Vitesse achterin had achtergelaten. Maar uiteindelijk... Piet Veldhuizen op zijn weg vond. Die zeer alert reageerde en zijn strafgebied uitwandelde om de bal de tribune in te schieten. Vitesse heeft dus wat meer van de bal gekregen. Het gebeurt ook wat meer op de helft van Roda. Ingooit nu via Van Aanholt. Die heeft hij gegooid naar iets, op 35 meter van het doel. Geeft de bal schitterend mee aan Chanturia. Die schiet en dat kennen wij eigenlijk helemaal niet van hem. Want Chanturia heeft alleen nog maar op de grond gelegen vandaag. Die heeft drie, vier momenten gehad dat hij dacht als ik nu ga liggen krijg ik een strafschop. Vier momenten is dat ook door scheidsrechter Blom. Nou ja, weggelachen eigenlijk. Van ja, zo verdien je hem niet. En nu schiet hij naar een uh, slimme bal. Toch ineens op dat doel en Courto kan redden. En dan komt Rona dus toch wat in de verdrukking. In de slotfase van deze eerste helft. 44 minuten onderweg. En opnieuw maar eens een ingooi van uh, Vitesse. Vanaf de rechterkant. En daar gaat Leerdam zich mee bemoeien. Die heeft gezien dat de mensen aanspeelbaar zijn. ook op de rand van het strafgebied. De bal wordt teruggekaatst van Santuria. Ja, dan komt er een voorzet. Maar die bal raakt die Leerdam dus volkomen verkeerd. Die schiet over het doel van Korto. Zodat hij, dat is nu wel begrijpelijk, eerder dan in het begin van het duel... de tijd mag nemen om dan toch in ieder geval met deze nul de rust te halen. Dat klinkt misschien ook weer wat erger dan het is. Want zo staat Roda ook niet onder druk. Maar in de laatste vijf, zes minuten heeft Vitesse toch twee, drie behoorlijke kansen gekregen. Om deze wedstrijd in ieder geval voorlopig naar zich toe te trekken. Kurto trapt. De klok gaat na 44 minuten en 20 seconden. Donald krijgt de bal op zijn borst. Maar de scheidsrechter zegt dat was niet je borst, dat was de hand. Vitesse neemt de vrije schop snel. Roda kijkt naar Blom en zegt uh, is dat nou eigenlijk wel zo? Dan rolt de bal alweer en lijkt me opletten betere zaak. En dat doet nu wel Dijkhuizen die een paas onderschept. Die onderweg was naar Ibarra aan de linkerkant van het veld. Dat levert Vitesse dan het rood van de middenlijn. Een ingooi op. Daar schieten mensen van Vitesse de bal nu eigenlijk tegen elkaar op. Beetje onhandig. Van Anhold en Pruppen, of van Anhold en Fijn of iets, pardon, begrijpen elkaar niet. Vitesse houdt even goed de bal via de rechterkant van het veld. Ibarra aan de rand van het stadselgebied. Pingelt, pingelt, langs twee man, schieten maar. Ja, het is uh, een actie waarvoor je een uh, hoog cijfer scoort. Maar een schot waarbij je het cijfer scoort wat de vierde official nu omhoog houdt voor de extra tijd, namelijk een 1. Want dat leek eigenlijk helemaal nergens op. De pingel was leuk. De ouderwetse dribbel, twee, drie man met een mooie lichaamschijbeweging op het verkeerde been gezet. En dan vanaf een meter of 15. Niet al te soepel geschoten en echt meters over. De extra tijd loopt dus inmiddels. 0-0 nog altijd de stand. Kurto kiest voor de korte weg naar Dijkhuizen die onder druk komt. De bal terugkaatst aan de keeper die dan toch maar besluit om de lange bal te geven. Die komt op het hoofd van, van de Heide. Zo wil Vitesse nog wel een keer naar voren. Maar is het Donald die geblesseerd blijft liggen na dat hij dat kopduel verloren heeft. Blom denkt blijkbaar dat daar verzorging voor in het veld moet komen. En legt het spel stil op het moment dat hij dan een paar meter loopt naar Donald. Is die eigenlijk alweer op de knieën gaan zitten en geeft aan dat het allemaal wel gaat. De scheidsrechter zegt dan nu, nu moeten we verder met een scheidsrechtersbal. Zo staat dat nu eenmaal in de regels. Die zal dan normaal gesproken door Vitesse, want die bal ploft voor de voeten nu van Adsoe. Keurig wordt het teruggegeven aan Roda, dat balbezit had. En zo is die laatste minuut, de extra tijd dus van deze eerste helft, niet de meest spectaculaire realiseer ik, maar Terwijl ik nog maar een paar zinnetjes probeer te maken in de laatste seconde van het eerste bedrijf. Blom kijkt op zijn klok. Nou, een paar zinnetjes, blijkt anderhalf zinnetje. Het is rust, 0-0. kan we weer tegen FC Utrecht. Uh, 0-1 door die eigen goal van Nienhuis. Frank. Ja, eh, ik, ik zeg tenminste eigenlijk al. Er zijn anderen die zeggen dat uh, Toornstra maakte Weer anderen zeggen dat Diem, te, uh, uh, Diemers hem maakte. En ik heb zelfs nog iemand gehoord die zei uh, Duplan maakte hem. Dus kortom, we weten het nog niet maar helemaal. Het, ik zie nu dat Toornstra eigenlijk officieel hier volgens de computer op zijn naam heeft gekregen. Uh, daarvan zeg ik, die raakte hem als voorlaatste. Via Nienhuis ging hij uiteindelijk over, over de doellijn. Eén van de twee, daar kan ik mee leven. Al die anderen zullen we maar naar het de Rijk der Fabelen dan uiteindelijk uh, verwijzen. Intussen heeft Kamburen uh, wel een paar kansen gehad op de gelijkmaker overigens. Een goede voorzet van Luc Koki in de richting van Bakker. Maar daar zat Van der Maar al goed tussen. Om te voorkomen dat Bakker van dichtbij binnen kon tikken. En uit de hoekschop die volgde... kopte Leeuwin een half metertje over uh, de goal van uh, Robin Ruiter. Kortom, uh, Kambuur is nog wel behoorlijk gevaarlijk na een half uur voetballer. Maar staat nog altijd met 1-0 achter terwijl Utrecht nu uh, gaat gooien... Dat doen ze via Bulthuis. Die kan redelijk ver gooien. Maar doet dat in de voeten van Leeuwin. Die bijvoorbeeld ook echt in het geel. En hoort bij die anderen. En dus wil Kambuur er graag uitkomen. Dat doen ze niet goed genoeg. Want intussen heeft Utrecht op eigen helft alweer overgenomen. Via Diemers. Die de bal breed legt in de richting van Duplan. Naar achteren. Richting De Rijk. De Rijk moet dan even opletten. Dat hij niet te snel een tegenstander op zoekt. Hij staat namelijk helemaal als laatste achterin. Moeten ze dus even opletten. En even achteruit. Dat is niet onverstandig. Via Roman Ruiter. Herings. En vervolgens Diemers. Die de bal daar weer komt halen voor Utrecht. Ter hoogte van zijn verdediging. Utrecht bouwt rustig op. Dat kunnen ze ook rustig doen. Want die voorsprong staat op het bord. Na 32 minuten voetballen in Leeuwarden is het 1-0 voor Utrecht. Komt er nog een beslissing binnen de 90 minuten bij Andy Houtkamp. AZ Heerenveen. Dan moet het binnen twee minuten zijn, want het staat 1-1. En de extra tijd is al ingegaan. Is een minuutje van voorbij. Bilal heeft de bal, wordt van de bal gelopen door Ortiz. Ortiz, goede wedstrijd spelend. Uh, zoals gewoonlijk eigenlijk de afgelopen weken. 1-1 de stand. Heerenveen in de slotfase ietsje sterker. Maar het begint er toch al heel erg sterk op te lijken dat de aardappels weer van het vuur kunnen. Want het wordt weer wat later vanavond met die verlenging. Twee keer vijftien minuten en misschien zelfs wel penalties. Als Haps de bal voor AZ gaat gooien. Aan de linkerkant van het veld gooit hem mobiel... op. Het hoofd van die uh, Bilal met uh, de mooie naam Bassa Chikoglou. Nu uh, balbezit aan de linkerkant voor Dijks, voor Heerenveen. Bal gaat uh, naar buiten en kan uh, de Roon er iets mee. Hij uh, kijkt naar voren. Nee hoor, de bal gaat over de zijlijn. Het was overigens niet de Roon, maar Eikrem die de bal uh, niet eens over de zijlijn kreeg. Hij krijgt hem nu zomaar terug van AZ. Nou, een van de laatste mogelijkheden als de bal richting Vim Bogersom gaat. Maar dan gaat hij niet en dan is uh, AZ weg aan de andere kant. Met Johansson. Johansson loopt hard. En is bij het strafschopgebied gekomen aan de rand van het strafschopgebied. Nog altijd. Maar nu is alles en iedereen van al weer terug. Nog altijd Johansson. Trekt het strafschopgebied weer binnen. En dan kan er uitgehaald worden. Nee, kan niet uitgehaald worden. Omdat er goed verdedigd wordt door Ortigba. Die meteen kramp krijgt en aangeeft dat hij heel veel pijn heeft. Maar het spel gaat verder aan de andere kant. Met Bilal. Pasasitjoglu. En daar schiet hij over het doel. Een van de laatste mogelijkheden in deze wedstrijd. Terwijl Otigba Heel veel pijn heeft. Heel veel kramp. Uh, zal hij nog twee keer 15 minuten zometeen verder moeten gaan. Scheidsrechter de Makkeli gaat erbij kijken. En uh, dan wordt dat uh, been van Otikba eventjes uh, omhoog getrokken. Om die spieren. Uh, ja zeg maar wat te versoepelen. Zodat hij weer kan gaan staan in de laatste paar seconden van de officiële speeltijd. Het werd 1-0 voor Herenveen door Zieg. Prachtige vrije trap. En Aaron Johansson met de gelijkmaker ook in de eerste helft. Na 19 minuten. En die stand staat nog steeds op het scorebord. Ik kijk naar Makkeli. Hier laat Esteban nog een keer de doeltrap nemen. En dan is het afgelopen voor ons nog. Want 90 minuten plus 3 zitten er op 1-1 de stand. En AZ en Heerenveen gaan verlengen. Dit is Radio 1. E. Het is 5 minuten over half 9. De hoofdpunten van het nieuws, Kees Groot. De Fed begint in januari met het afbouwen van zijn steunprogramma... voor de Amerikaanse economie. De centrale banken in de VS verlagen hun maandelijkse steunaankopen... met 10 miljard dollar. Sinds 2008 probeert de Fed met steunmaatregelen... de financiële en economische crisis in de VS te bestrijden. Defensie stuurt een transportvliegtuig naar Zuid-Soedan. De vliegtuig kan zo nodig worden gebruikt om Nederlanders te evacueren... uit de hoofdstad Juba. In Zuid-Soedan woedt sinds afgelopen weekend een bloedige stammenoorlog... en het ministerie van Buitenlandse Zaken treft voorbereidingen... om de ongeveer 150 Nederlanders het land uit te krijgen. En de EU legt de elektronische sigaret aan banden. In de nabije toekomst gelden voor de e-sigaretten... dezelfde regels als voor medicijnen. E-sigaretten mogen nog wel vrij verkocht worden... maar er gaan striktere regels gelden. Uit onderzoek blijkt dat e-sigaretten die nicotine bevatten... verslavend zijn en zeer giftige stoffen kunnen bevatten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Ja, ik had een tune verwacht, maar die komt niet. Zes over half negen, we gaan naar Richard van der Maden, Die JVC kijkt tegen MVV. Ja, het is leuk hier in uh, Kuik. Het is nog altijd 1-0 voor de thuisploeg. Dat is natuurlijk verrassend tegen MVV, de nummer 13 van de eerste divisie. Er komt nu een eerste gele kaart. Die zal waarschijnlijk zijn voor een speler van uh, MVV dat toch uh, vrij gefrustreerd hier nu al in de eerste helft rondloopt in uh, dit duel. Een terechte voorsprong voor de thuisploeg met de goal van uh, Ben Ahmed. Die echt uh, goed speelt, heel dreigend is aan de linkerkant bij Kuik voorin. En sowieso is JVZ Kuik een heel aardig ploegje om naar te kijken. Veel jongens Spelers met één routinier. Dat is Alexander Prent. Die ook voorin speelt als rechtsbuiten. En voormalig speler van NEC, onder andere. En je ziet aan het spel van MVV dat ze het moeilijk hebben om goed op te bouwen. Want JVC Kuik zit er agressief bovenop. Eigenlijk vanaf het begin dat MVV wil opbouwen, krijgen ze heel erg weinig kans om voetballend dingen op te lossen. Nu is het dan wel MVV even op de helft van JVC. 36e minuut van de wedstrijd. 1-0 dus de voorsprong voor Kuik. Maar het is. MVV dat heel erg lastig openingen kan vinden in deze wedstrijd. En de laatste tien minuten twee keer slechts in het strafschopgebied is geweest van JVC Kuik. Dat is natuurlijk toch ook wel weer opvallend te noemen. 1-0 dus met nog acht minuten in de eerste helft voor de ploeg die zo dolgraag wil stunten richting de kwartfinales. En ja, dat betekent door de uh, verlenging van uh, AZ Herenveen dat we zometeen vijf wedstrijden tegelijk uh, hebben spelen. Vijf velden waar de bal rolt. Want om kwart voor negen begint Herakles thuis aan het lastige kamai tegen Feyenoord. Een mooi affiche. Roland van der Veer. Het, uh, het klinkt ook gezellig bij jou. In Almelo is er een echte... De Cups weer ontstaan. Ja, nou ja, dat stadion begint langzaam maar zeker een beetje vol te lopen. Als Feyenoord op bezoek komt in Almelo is dat altijd wel reden om een kaartje te kopen. Of dat nou beker is of competitie. Dus het zit denk ik straks redelijk vol hier in Almelo. Maar, en dat zullen jullie ongetwijfeld wel gemeld hebben. Een zwarte deken natuurlijk over deze wedstrijd. Feyenoord zat in een hotel hier in de buurt. Reed er naartoe. En onderweg kreeg de spelersgroep ja, een stukje bij beetje wel door dat de vader van Ronald Koeman, Martin Koeman... Uh, ja, is overleden uh, hedenmiddag. Dat, uh, ja, dat, dat, dat geeft de groep aan. jean paul van Gastel heeft uh, zojuist in de kleedkamer uh, de groep ook toegesproken, heeft daar wat uh, woorden gericht uh, en wat verteld over uh, de reactie ook van, uh, van Ronald. Uh, want hij heeft hem kort even gesproken. En de wedstrijd zal uh, vooraf gegaan worden, ook door een, uh, door een minuut stilte. Dus het is uh, het, ja, het gespreksonderwerp toch, daar uh, ontkom je niet aan. Ronald Koeman zou er trouwens al niet bij zijn bij uh, deze wedstrijd, vanwege dus die uh, slechte gezondheid van de uh, ...van zijn vader Jean-Paul van Gastel en Giovanni van Bronkhorst ...geven vanavond leiding aan het elftal van Feyenoord. Is maar even naar Irak en Zomelo, de thuisploeg... ...dat zes punten haalt uit de laatste twee wedstrijden... ...en dat met name doet door de doelpunt van Oussama Tanane. Die is er vanavond niet bij, die is ziek voor hem in het elftal. Michael Rosheuvel, en bij Feyenoord eigenlijk geen problemen. Nee, sterker nog een luxe probleem. Want daar is uh, Ruben Schaken weer terug van een blessure. Staat straks dus aan de aftrap. En dat is uh, ten koste gegaan van uh, John Gosens. Heel apart natuurlijk. Twee ploegen die al eerder dit seizoen tegen elkaar speelden. In de Kuip toen. En toen won Heracles. Dat was een historische overwinning. Want wat, dat was de eerste in de geschiedenis uh, uh, van Heracles dat het won in uh, de Kuip. Feyenoord heeft dus wat goed te maken in uh, deze bekerronde. Het veld wordt nog even uh, gesproeid. Dan komen zo uh, de clubs het veld op. En uh, naast dat er een uh, minuut stilte is, zullen ook bij de elftallen. en ook van zie ik nu Feyenoord eh, rouwbanden dragen. Frank Millaerts kijkt nog steeds naar Cambuur uh, tegen FC Utrecht. We gaan uh, langzaam richting de rust, denk ik, Frank. Inderdaad, 39 minuten zijn we onderweg. Dus nog 6 minuten te gaan. Bijna exact vrije trap maar Al die standaard situaties tot nu toe. Op deze na, nou, zoals je altijd ziet. zijn gevaarlijk voor Kambuur. Deze gaat zonder dat iemand er aan zit over de achterlijn. En dus kan Robin Ruiter op zijn gemakje een doeltrap gaan nemen. Al die standaard situaties, hoekschoppen, vrije trappen. Allemaal eindigt dat in, eindigt dat in gevaarlijke kopkansen voor Kambuur. Maar al, tot nu toe overleeft Utrecht dat de hele tijd. Nu de lange bal van Ruiter opgevangen door Lucoki, Die levert hem dan zomaar in bij de Rijk. Maar die doet op zijn beurt exact hetzelfde. Die, maar dan bij Drosten. Dus kan Kambuur uiteindelijk toch uh, gaan voetballen. Ritsmeijer, goede bal. Op uh, Van Brakel is dat. Die wordt de voet dwars gezet, de hoogte van het strafschopgebied. Dat gebeurt uh, prima door Heringsbal over de achterlijn. Hoekschop, Kambuur. En dat is alle reden om toch maar weer even op te letten. Want Van Brakel gaat dan uh, de hoek in. De middenvelder die uh, gaandeweg dit seizoen fit is geworden. En ook zijn plekje in het elftal heeft veroverd. ...de ploeg van Dwight is ...zijn nu dus ook de hoekschopper vanaf de linkerkant neemt... ...indraaiend en uh, tot nu toe zijn ze dus allemaal goed. Oh, die valt uh, via Bultuis is het volgens mij. Er gebeurt bijna hetzelfde als aan de andere kant. Via Bultuis de bal op de paal... ...en dan via Ruiter weer terug het veld in... ...en dan op de achterlijn wordt hij weer richting de paal uh, gestuurd... ...en via Ruiter opnieuw buitenkant paal en weer weg. Nou heeft Ruiter hem uiteindelijk vast... ...dus loopt het voor Utrecht wel goed af... ...daar waar het eerder voor Kambuur verkeerd afliep... en ...waardoor die 1-0... Uh, Voorsprong voor Utrecht op het bord staat. Twee keer die bal op de paal binnen een paar tellen tijd. Maar net niet goed genoeg voor Kambuur om terug te komen in de wedstrijd. 42e minuut gaan we naartoe. Als Nienhuis aan de andere kant de bal rustig zijn strafschopgebied uitspeelt. Om hem zometeen een lange hijs naar voren te geven in de richting van Barto. Die gaat proberen achter de verdediging van Utrecht te komen. Daar krijgt hij de kans niet eens voor. Hij krijgt een vrije trap mee. Uh, op 20 meter van de goal van Herings. En dus weer alle hens aan het dek. En Lewin mee naar voren. De man die uh, tot nu toe steeds gevaarlijk komt. Barto natuurlijk richting de tweede paal. Ook Drosten gaat richting de tweede paal. En Ritsmeijer gaat achter de bal staan samen met Van Brakel. Dat zijn de mannen met de fijne trappen uit uh, de Friese ploeg. En uh, Van der Laan staat er ook bij. Die is dan meer voor uh, de bal rechtstreeks de kruising in. Zeg maar. maar je mag aannemen dat die uh, uh, bal via Ritsmeijer uiteindelijk bij de tweede paal gaat belanden. En dan moet Robin Ruiter maar zien of hij nog tijd heeft om te reageren. Om die bal tegen te houden. Als het zo mag zijn. Het is inderdaad een bal breed richting Van der Laan. Er wordt er toch die streep richting de hoek. Maar die bal gaat over de hoek. En dan heb je er niet zoveel aan. Dan kan Robin Ruiter gewoon kijken en de doeltrap nemen. Kort voor rust. Dus 42 minuten zijn we onderweg bij Kambuur Utrecht. 0-1 is het. De verlenging bij NDA zet Heerenveen. 4 minuten eerste verlenging onderweg. En nog altijd 1-1. Nu een vrije trap voor Heerenveen. Vanaf de linkerkant zie ik de man met het fluwele linkerbeen achter de bal staan. Hakim Zieg. Daar komt die bal richting penaltystip en er wordt gekopt. En nog knap gevaarlijk ook. De bal gaat wel over het doel van Esteban. De kopbal van Marten de Roon was uh, geen slechte, maar een paar centimeter te hoog. En dus uh, blijft het gewoon 1-1. Ik zie heel veel mensen warm lopen. Maar AZ heeft al een keer gewisseld. Daar is uh, Johan berg naar de kant gehaald. En uh, Victor Elm is zijn vervanger. Eens kijken wat uh, AZ nog kan. Want het heeft veel Richard van der Madi heeft wat te melden. Voor JVC Kuik. Wat een feest hier om mij heen. En het is de middenvelder die hem maakt. Mark Vennebeumer, een mooie actie vanaf de linkerkant van het veld. De MVV-verdediging weer uitgespeeld zoals dat bij de eerste goal ook gebeurde. En zo staat het sportpark hier in vuur en vlam. Want JVC Kuik, de amateurclub tegen de profclub MVV op 2-0. En Vennebeumer, hij maakt hem, speelt sowieso al een hele goede partij daar. Een beetje aan de linkerkant op het middenveld bij JVC Kuik. En de armen ook omhoog bij de Kruif, de coach van JVC. En natuurlijk bij Hans Kraai, die zich... De afgelopen minuten vaak boos maakte over het spel van JVC. Want het was een fase waarin MVV sterker en sterker werd. En dan toch ineens, eigenlijk uit het niets in de slotfase van de eerste helft, slaat JVC Kuik opnieuw toe. Het is 2-0 geworden, hier dus in Kuik. En die AZ Heerenveen. Ja, nog altijd 1-1. Vrije trap weer voor Heerenveen. Nu aan de andere kant, aan de rechterkant van het veld. Met dezelfde man achter de bal, Hakim Ziyech. En eens kijken of de bal nu wel goed valt. Harde bal. Oeh! Daar heeft Esteban heel veel moeite mee. Die bal komt echt van de zijlijn. Een meter van de zijlijn. Prachtige schoot, ik kan niet anders zeggen. En het lijkt wel alsof Esteban de bal heel laat ziet. En hij kan hem nog net tot corner uh, tikken. En zo uh, was dat een mogelijkheid. Niet meer dan dat voor Herenveen. De hoekschop van Zijeg wordt weggewerkt door Johansson, Matthias Johansson. Ja, AZ heeft natuurlijk een zwaar uh, programma. Vorige week nog in uh, Griekenland gespeeld. En nu dus, dat was dan wel met een, uh, een team, Maar toch, je moet uh, reizen en alles. En nu dus uh, weer verlengen in uh, de beker. En aanstaande zaterdag... De de thuiswedstrijd tegen ditzelfde Herenveen. Inborp vanaf de rechterkant voor Herenveen. Bal wordt voor het doel gegooid. Wordt doorgekopt. Wordt weggekopt door Gouwenleeuw. Wordt opgevangen door Van La Parra. Van La Parra met Johansson in zijn rug. Kijken wat Van La Parra kan. Houdt de bal onder de voet. En nog altijd. En uh, kan hij hier langskomen? Nog niet. En uh, wordt een beetje weggedrukt, maar heeft nog altijd balbezit. Van La Parra speelt de bal nu wel voor het doel. En dan wordt hij weer weggekopt. Nu uh, weggekopt door Elm, maar opgevangen door Sijek aan de rechterkant. heeft een aardige beweging. Bal voor het doel. Maar weer weggewerkt door AZ. AZ even onder druk in deze periode. Na zeven minuten spelen in de tweede helft. Gaat het nu hard naar voren. En blijft het 1-1 bij AZ Heerenveen. Maar Heerenveen zet aan. Kambuur, Utrecht, Frank Wielaert. Opslag van rust. Oh, Nienhuis. Die leek even die hoekschop niet te pakken die Utrecht nog kreeg. Het is de allerlaatste actie van de wedstrijd. Hij heeft hem uiteindelijk wel in, in één keer. Ook toch, terwijl hij hem toch echt leek te gaan laten stuiteren... te midden van een drietal Utrecht-spelers. Maar dat gebeurt uiteindelijk niet. Wat wel gebeurt is dat Utrecht gaat rusten in Leeuwarden... met een 1-0 voorsprong tegen Kambuur. Goed, Kambuur Utrecht dus 0-1 bij rust. Kijk tegen MVV 2-0, ook daar rust. We verlengen bij AZ Herenveen. tussenstand 1-1. En bij Herakles tegen Feyenoord staat Dat mag ik aannemen. Nog 0-0, net begonnen hè Ronald? Ja, dat is eigenlijk een klein wonder. Want de eerste kans voor Heracles is al geweest. We spelen bijna anderhalve minuut. corner van Heracles genomen door Bella Sani vanaf de rechterkant. En een kopbal van Oet die zich toch wat vrijheid had gecreëerd. Maar een goede redding van Erwin Mulder. Waarvan iedereen het, of waarover iedereen het wel eens is. Die is goed in vorm de laatste weken En dat laat hij hier eigenlijk in de openingsfase van deze wedstrijd ook zien. Dus 0-0 na bijna twee minuten. Een minuut stilte inderdaad gehad. Een mooie minuut stilte. Iedereen doodstil. Even nadenkend over Martin Koeman. Die dus vandaag op 5 75-jarige leeftijd overleed. De vader van Erwin natuurlijk ook. En van Feyenoord-trainer Ronald Koeman. Die al zou ontbreken en er dus inderdaad niet bij is. Deze avond sterkte voor de familie Koeman. Maar ze zullen wel iets anders te doen hebben dan luisteren naar de radio Bruno Martens Indy. Namens Feyenoord. Filena gaat de middenlijn over aan de linkerkant. Korte combinatie met Boetius. En dan zet Heracles druk en gaat de bal bij Feyenoord weer terug naar de laatste lijn. Waar De Vrij nu degene is die wat stappen voorwaarts zou kunnen maken. Uiteindelijk Jan Maat aanspeelt. Drie meter over de middenlijn. volgende John zou dan schaken kunnen zijn. Maar goed gezien door de Australisch International Davidson. En dan zou Herakles als Linse tenminste die bal kan verlengen... er snel uit kunnen komen. Dat lukt niet. Maar de Herakliden houden wel het balbezit Via Ben Rienstra terug weer naar zijn doelman Remco Pasveer. Aanvoerder ook van Herakles En dan komt Rienstra de bal weer ophalen bij zijn centrale verdedigers. Om te bouwen aan een aanval van de Almeloers. Tewierik, korte combinatie met Rosheuvel. Krijgt de rechtsachter hem weer terug. Draait vervolgens een woud van spelers in. Maar via Chommer. Houdt Herakles wel het bal bezit. Dat is de omzetting geweest die Jan de Jonge gedaan heeft. Een week of twee geleden, toch monument Kwanza naar de kant gehaald. En voor hem in het elftal Simon Tjommer gekomen. Die op dit middenveld trook speelt in een controlerende rol. Rienstra wat meer als de lopende middenvelder. En dat lijkt allemaal te kloppen. Want het heeft Herakles tegen AZ en tegen Roda zes punten opgeleverd. Ja, Fijn dat natuurlijk ook al in een, in een bloedvorm verkeerd Groningen Heerenveen en PSV werden verslagen. Wat dat betreft kan dit een hele leuke wedstrijd worden. Het begin was goed. De eerste kans voor Herakles, voor Mark Hoed. Maar de redding was er op die kopbal van dichtbij. Van de doelman Erwin Mulder. 0-0 is het na bijna vier minuten in Amelo. De tweede helft, zo eerst begonnen: rode C. Vitesse, Tichler. Grote kans voor Vitesse, Chaltouria. Die eventjes weggelopen is uit de rug van de verdedigers van Roda. Bij een 0-0 stand na 47 minuten. Verschijnt wel op de rand van het stafhofgebied. En dan. Ik wilde zeggen oog en oog met Kurto. dus is niet helemaal waar. Want er stond nog wel een verdediger schuin voor hem. Hij wilde de bal omdat Kurto het allemaal wel aan zag komen. En dacht dit loopt niet goed af. Ik moet mijn doel uit. Wil Chanturia de bal eroverheen stiften. Maar doet dat zo zwak dat de bal... Nou ja, zelfs voor een keeper van 24 centimeter nog te vangen zou zijn geweest. Santuria maakt nog geen indruk. En als je nou eens een keer de kans krijgt omdat Havenaar er niet is en je mag de spits zijn. Dan moet je meer doen dan een mislukt stifje. En vier keer terwijl je niet wordt aangeraakt naar de grond gaan in de hoop dat je een strafschop krijgt. Dat zal Bos vermoedelijk zijn opgevallen. Hij zal niet genoten hebben van zijn ploeg in de eerste helft. Peter Bos, ik heb dat eerder gezegd, Vitesse kan prachtig voetballen. Maar daar hebben we vanavond eigenlijk nog niet van gezien. Roda heeft eigenlijk nog... Te weinig kunnen laten zien, maar daar zijn andere oorzaken voor aan te wijzen. Na 48 minuten is het 0-0 tussen de nummer 14 uit de eredivisie en de koploper. En die Houtkamp in de verlenging van AZ Heerenveen. Zie jij een beslissing aankomen, Andy? Nou, ja, er komt een beslissing, dat weet ik zeker. Maar uh, voor wie die is en hoe die gaat komen, geen idee. Uh, wissel, Haps gaat naar de kant, heeft aardig gespeeld. Rinciano Haps wordt vervangen door Donny Gorter. En die gaat de linksback-positie innemen. Terwijl er een vrije trap staat voor Herenveen. 11 minuten gespeeld in de eerste verlenging. Daar komt die vrije trap richting Finn Bogerson. Maar niet goed genoeg. Want Esteban komt uit zijn doel en kan de bal makkelijk vangen. Maar Herenveen, laten we zeggen, op voordeel in deze eerste verlenging. Is sterker, beter en gevaarlijker dan AZ. Nog een aardig schot gezien uit een vrije trap. Dat was een mooie vrije trap van E De bal ging in het zijnet. En nu is het Sier die de bal probeert te pasen. Lukt niet. De bal op zit even voor Goedelje. Speelt hem naar Gouweleeuw. Gouweleeuw bal naar voren naar Berens. Berens terug naar Johansson. Johansson. De uh, rechtsbek. Goede actie. Uh, speelt de bal weer terug op Berens. Berens aan de rechterkant. Met een uh, bij zich. Gaat naar de achterlijn. en moet de voorzet komen. Speelt de bal via een over de achterlijn. En dat betekent een uh, hoekschop voor AZ. Laten we dit nog maar even meenemen. Want hier zou zomaar iets geks uit uh, voort kunnen komen. En dat voelt het publiek ook. Gaat erachter staan met de klappertjes. En ziet dat de bal opgehaald is door Maarten Martens. Die hem neerlegt aan de rechterkant. In dat driehoekje met zijn linkerbeen gaat hij de bal trappen bij deze hoekschop. In de dertiende minuut van de eerste verlenging. Daar komt de bal richting eerste paal. Wordt weggekomen door Finn Bogerson. Wordt opgevangen door wie? Ja, eigenlijk nog door niemand. En dan is het zomaar Sieg die de bal kan pasen. En nu is het 3 tegen 2. in het voordeel van Heerenveen. Zelfs 4 tegen 2. als het snel gaat. Maar de paas is niet goed van, van La Parra. Komt wel aan de rechterkant terecht. Maar nu zijn alle geledingen weer gedekt bij AZ. En levert het slechts een hoek. Hoekschop op voor Herenveen. Omdat de bal over de achterlijn gaat via Ortiz. En dat was, uh, had veel meer ingezeten voor Herenveen. Als Van voilà, La paraat sneller en beter had gedaan. Hoekschop voor Herenveen. Vanaf de linkerkant van het veld. 13 minuten gespeeld. Stand nog altijd. 1-1. Hier, van Feijenoord, uh, Ronald. Ja. 0-0 na nou bijna 7 minuten. Wel weer een punt van discussie. Actie Rosheuvel aan de rechterkant. Bal in het strafstopgebied tegen de voet van Matthijssen. En via zijn voet ook tegen zijn hand. Schrijfrechter Bas Nijhuis. Dan is die ook maar eens uh, genoemd. Uh, zei, nee, dit is uh, geen penalty. Uh, we hebben nog even teruggekeken. Het is puur hand. Maar uh, je kunt je voorstellen dat Nijhuis zegt... ja, dit is wel zo ongelukkig. Daar kan zelfs Joris Matthijssen er niets aan doen. Dus uh, is het allemaal uh, met uh, de mantel der liefde bedekt. En is het nog altijd 0-0 in een wedstrijd waarin Herakles dus net iets meer van de bal heeft. Ook nu weer uh, probeert een, een, een aanval van... Van de Feyenoord te blokkeren. Dat lukt via uiteindelijk centrale verdediger. Ja, die gaat de fout in tegen Jan Maat. En uiteindelijk komt er nu een corner aan van Feyenoord. Dat was niet zo heel sterk van Bart Schenkenveld. Dat is een oud Feyenoorder die nou, volgens mij stijf staat van de zenuwen... voorafgaand aan deze wedstrijd. Heeft daar natuurlijk jaren doorgebracht... En wil iets laten zien tegen de ploeg waar hij niet meer gewenst was. Gaat wandelen in het strafsopgebied. En verliest de bal dan bijna aan degene waar hij hem op veroverde. Jan Maat. Uiteindelijk kan hij dus een corner weggeven. Die centrale verdediger van Herakles, Dat is de eerste voor Feyenoord. Komt vanaf de linkerkant. Jordi Klaas is degene die gaat trappen. De vrij. Maar Martins hier Natuurlijk ook Graziano Pelle. Joris Matthijsen. Ze zijn er allemaal. Maar de bal komt op het hoofd van Veldmaten. En dan voor de voet van Ruben Schaken. Meter in het strafsopgebied. Maar die schiet die bal hoog over de goal van Remco Pasveer. Die dus na een minuut of acht een doeltrap kan gaan nemen namens de thuisploeg die in 2012 nog finalist was van dit bekertoernooi Onder meer een fantastische halve finale tegen AZ. Tegen Feyenoord dat ook natuurlijk in de finale heeft gestaan. De Beker ook menigmaal heeft gewonnen. Maar dat is toch alweer enige tijd geleden. 2008 tegen Roda. Wat dat betreft is Feyenoord wel weer toe aan een succesje. En het zou natuurlijk het is het eigenlijk ook wel verplicht aan dus Ronald Koeman deze avond. Lange bal van pas weer komt op het hoofd van Martins Indie. We zijn weer op de helft van Feyenoord met 4 Lena, die in de as van het veld Klaasje opzoekt. Die heeft dat ruimte om te kappen en te draaien tot nu. Want dan komt Oetstoorden, gaat de bal terug naar Jan Maat en die kan dan ook niks beters verzinnen dan terug te spelen naar Erwin Mulder. Vervolgens weer de lange bal van de keeper van Feyenoord in een kluwe van spelers. Uiteindelijk is Rienstra degene die toch in een soort Feyenoord-sandwich zich winnaar mag noemen. Bruno Martens die is de volgende, want die troeft Rosheuvel af. En dan heeft Feyenoord de bal op de middenlijn met Filena vanuit de as van het veld. Verplaatst hij, tenminste dat probeert hij naar Ruben Schaken. Daar zit een... Eracliet tussen, Dat is in dit geval Davidson. De linksachter. Bal over de zijlijn. En ter hoogte van het strafschopgebied van Herakles mag Del Janmaat nu gaan gooien. Kijken naar mensen in beweging. Dat is immers altijd. Krijgt ook de bal. Janmaat wil vervolgens schaken in het spel betrekken. Maar die had daar weer helemaal niet op gerekend. Dus rolt die bal eigenlijk over de achterlijn. En is er weer een doeltrap voor Remco Pasveer. Die de bal maar eens klaar gaat leggen. We gaan richting de 10 minuten. We hebben dus één grote kans gezien voor Mark Oet. En daar moeten we het tot nu toe mee doen. 0-0 bij Herakles Feyenoord. NRC Vitesse, Bas. Er komen wel meer kansen in de tweede helft. Hupperts heeft een grote kans gekregen voor Roda. Maar Veldhuizen verricht een prima redding. Na 53 minuten nog 0-0. Maar we gaan eens kijken hoe het in de verlenging gaat in Alkmaar. Slotseconde van de eerste verlenging. En het is 2-1. Voor AZ, doelpuntenmaker. Ja, wie anders? Johansson, Adon Johansson. Een bal die een beetje ja, gek blijft hangen achterin. Fout van Van Annholt. En dan van uh, Johansson, komt zomaar voor de keeper. En kan, dat, uh, kan het uh, mooi afmaken. Slecht verdedigend werk, kan hij anders zeggen. Ook van Kruiswijk. En Johansson maakt 2-1. En dan zit meteen de eerste verlenging erop. En dat is uh, bij Bas zeker nog niet het geval. Nee, maar dat zou maar zo kunnen uitdraaien op een verlenging bij uh, Roda-Vitesse. We zijn tien minuutjes onderweg in de tweede helft. Het is nog 0-0. Maar zoals gezegd, er komen wat meer kansjes. Vitesse kan een hoekschop gaan nemen. Nadat er naar mijn smaak toch wat paniekerig een bal eigenlijk over de achterlijn wordt gekopt door de Roda-verdediging. Waar dat niet helemaal nodig was. Dat is een. Een cadeautje eigenlijk voor Vitesse, dat de lange mensen van achteruit, Kasia van de Heijden, maar meestuurt naar het front. Dat betekent dat uh, Pruppen nu positie kiest in de doelmond en daarachter vier, vijf mensen bewegen. En dan komt er ook nog één inlopen. Dat is Fijmovic, die wil wel schieten, maar neemt de bal echt letterlijk mee, nog in de richting van het doel. Er is natuurlijk veel te druk, dus dat mislukt. De bal spat eruit en komt dan weer voor de voeten van Ibarra, die aan de rechterkant staat. Opnieuw een voorzet. Pruppen zoekt naar het hoofd van, nou ja, de voeten van, want zo hoog kwam de bal niet. Chanturia, die voor de verandering nog maar eens weer gaat liggen. Daarmee komt de teller op vijf pogingen om een strafschop te versieren. Alle vijf zijn ze werkelijk te infantiel woorden En slagen ze dus ook niet. Die moet het echt van een andere kant laten zien. Roda probeert inmiddels uit te breken. Maar de bal die op het hoofd komt van Hupperts. Die even voor de gelegenheid aan de linkerkant is opgedoken. Wordt nog wel net binnengehouden. Maar belandt alweer in het bezit van de Arnhemmers. is zo kan Vitesse weer komen. Van Aanholt, die het hoogte van de middenlijn de bal heeft. Maar elke keer als ik aan het woord ben, wordt er elders gescoord. En nu is Ronald ja. aan de beurt. We een doelpunt voor Feyenoord. Het is de eerste kans voor de Rotterdammers in de twaalfde minuut. En wie anders, dat heb ik eerder gehoord vanavond. Graziano Pelle begint met Boetius. Mooie opening op Ruben Schaken. Eigenlijk mislukt, want Davidson zit ertussen. Dan is het Jamaat die een voorzet geeft vanaf de rechterkant. En dan Pelle op het vijf meter gebied met de rug naar de goal. Even aannemen, heel snel draaien en de bal in de verre hoek deponeren. Daar heeft Pasveer geen antwoord op. Het is een typische Pelle goal. Hij legt hem fantastisch klaar en deponeert hem dus vervolgens in de hoek. Mooie goal van Graziano Pelle. En zo is Feyenoord dus heel effectief. Eerste keer dat men echt in de buurt is van een vijandelijke goal, zit hij er ook gelijk in. Na 12 minuten dus een 1 voorsprong voor Feyenoord. Graziano Pelle. Klein minuutje nog voor Andy Houtkamp bij RZ. Heerenveen 2-1. Wat kan Heerenveen nog? Nou weinig, want nu gaat Johansson voor 3-1. Nee, een goede redding van Noordveld. Johansson alleen op de keeper af. Lijkt hem eroverheen te stiften. Maar Noordveld de keeper, kan nog net zijn arm uitschuiven. Om die bal tegen te houden. In de eerste minuut van de verlenging. Steven Berghuis is gekomen voor Maarten Martens. Jannik Wildschut is gekomen voor Rajiv van La En nu moet Herenveen echt gaan komen. Maar volgens nog is het AZ dat de boventoon voert. Nu weer aan de linkerkant met Berends. Ex-Heerenveen. En dat laat hij zien ook. Want hij pijnigt zijn oude ploeg... Heel regelmatig als de bal naar Gorten gaat. Gorter kijkt en trekt naar binnen. Nog weer naar buiten naar Berends. En zo uh, is uh, AZ sterker. Bal naar Gorten voor het doel. En er staat niemand van AZ om de bal binnen te tikken. <tie> Met excuses, maar het niet een beetje koud te worden zo hier in de verlenging. bal in een blinde over de achterlijn getrapt door Heerenveen. En geeft zomaar een hoekschop weg. Ja, Heerenveen heeft nog... Uh, uh, een minuutje of 15 om iets te doen aan de 2-8 tegen AZ. 10 jaar Casaluna. Dat wordt gevierd met vijf feestelijke uitzendingen. Vrijdag vanaf middernacht met Lex Bolmeijer. En ik praat twee uur lang met drie van mijn favoriete gasten van de afgelopen 10 jaar. Te weten, journalist Rob Wijnberg.